In Japan zijn bij een explosie in een chemische fabriek zeker vijf mensen om het leven gekomen. Tien mensen raakten gewond, zegt de politie. De explosie deed zich voor in een fabriek van Mitsubishi in Yokaichi. Een woordvoerder heeft tegen het Franse persbureau AFP gezegd... dat de explosie waarschijnlijk is veroorzaakt door een chemisch proces dat fout liep. Locoburgemeester en VVD-wethouder Van Gelder uit Wijk bij Duursteden was betrokken bij wietteelt. Volgens het AD heeft Van Gelder via een medeplichtige in 2010 een huis in Arnhem gehuurd. En daar werd een jaar later een hennepkwekerij opgerold. De wethouder zou zijn medeplichtige zwijgeld hebben beloofd. En die komt volgens de krant nu met het verhaal naar buiten omdat het beloofde zwijgeld nooit is betaald. Van Gelder noemt het een privé-kwestie en zegt dat hij in deze zaak alleen getuige is. Voor het eerst is in Noord-Amerika iemand overleden als gevolg van het vogelgriepvirus H5N1. De man stierf in Canada en was kort geleden in de Chinese hoofdstad Peking geweest. Volgens de Canadese minister van Volksgezondheid gaat het om een geïsoleerd geval en is het risico voor de Canadese bevolking zeer klein.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 De omzet van de loterijen staat de laatste jaren onder druk. Vanwege de economische crisis worden er minder loten verkocht. Het weer wisselvallig, maar af en toe breekt ook de zon door... en het wordt 10 tot 12 graden. Het waait stevig, bij zee hard tot stormachtig. Dit was het. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staat ruim 200 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 6 kilometer. A1 Amsterdam richting Amersfoort bij de afwitbundschoten 6 kilometer. En richting Amsterdam voor het Knopend Muidenberg ook 6 kilometer. A7 Hoorn richting Zaandam voor Knopend Zaandam 7 kilometer. Verder al via de A8 naar Amsterdam bij Oostzaan 6. A9 ook maar Amstelveen voor het knopend op 6 kilometer. Op de A10 de ring Zuid tussen knopend Waterhuis meer dan Nieuwe meer 7. A12 Den Haag richting Utrecht een beetje goed nieuws. Tussen Zevenhuizen en Woerden nog wel 14 kilometer. Tussen Nieuwebrug en Woerden is inmiddels weer één reishok open. Verder op de A12 van Utrecht naar Den Haag voor Den Haag Madeveld 8. A20 Gouden richting Hoek van Holland na een ongeluk tussen Knopend Gouden en Terbrechtseplein 11 kilometer. Bij Terbrechtseplein is de linker reishok dicht. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen Afwit en, en Knopend Rijnsweert 6 kilometer. Op de A44 Den Haag richting Amsterdam tussen Oesgeest en Kaagdorp nog langzaam rijden. Alle reishokken zijn weer open. Tot zover de verkeer. Heeft u een bril nodig? Waar gaat u dan naartoe?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 We zijn weer terug bij Goeiemorgen Zandvoort. Het tweede deel. Hoogland. En we draaien de muziekje. Een hele oude Captain Anthony Love ja. will keep us together. De tweede deel starten we bijna traditie als traditie eh, met de politiek. En in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen... hebben we alle politieke partijen uitgenodigd om iets te gaan vertellen. En vandaag eh, is dat het Partij van de Arbeid. Welkom Oesje Rietkerk. En Gert Toonen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Gert, ik spreek jou zeker nu aan. Niet als wethouder, maar als lijsttrekker. Ja, nee, van de niet Partij als wethouder. Van nee, niet nee, als wethouder. Nee, nee, nee, dus nee. daar gaan we niet over praten. Nee. Oké. Okay. <lacht> oh, hij is helemaal opgelucht. Ja, hij is... <lacht> oh nee. Nog met mij overal over praten. Ja. Dus, uh, uh, ja. Uh, nou ja, een eerste vraag die ik meestal stel bij deze dingen... We blijven niet al te lang bij het verleden stilstaan. Maar vier jaar geleden hadden jullie een idee... over wat je wilde bereiken in, in die vier jaar die nu achter ons liggen. Uh, mijn vraag is, is er iets wat je Tuffels graag had gewild... en wat niet gelukt is? En wat je dan misschien in de komende vier jaar wel gaat proberen? Is daar iets in jullie programma wat je... Nou, als je, ik je het niet, willen... niet per se over een programma... Uh, maar wel... Er zijn, kijk, er zijn wat dingen, met name in, in, in de sportportefeuille. Uh, gebeurt waar je zegt. ja, het is eigenlijk te gek voor woorden dat dat nog steeds niet gerealiseerd is. Dat is bijvoorbeeld de schietbaan. Omdat ja. Stichting Duinboud uh, op allerlei manieren telkens uh, weer dwars ligt. En weer nieuwe onderzoeken gedaan moeten worden. kost een heleboel geld, enzovoort, enzovoort. En dat loopt dus nog steeds. Dat loopt al meer dan acht jaar. En, en... Waarschijnlijk komt die er toch uiteindelijk. Hij komt er, ik ga er wel van uit, ja. ja. Nou, mountainbikeparcours, daar zijn we al dik vier jaar mee bezig. Stel de laken een pak, een hekje moet vier centimeter meer naar links of vier centimeter meer naar rechts. <laughs> Vlichting van de, tennis, van de tennisbanen, zodat de kinderen op de wachtlijst eindelijk ook gewoon uh, tennisles kunnen gaan krijgen. Ja. Ook daar weer dezelfde bezwaarmakers. Uh, op De flapvleermuis die uh, misschien niet gestoord werd in zijn <lacht> jachtgebied. Nou, en, daar, ja, en, en, en daar word ik wel eens een beetje moe van. En dan denk ik van: jongens, kom op. Uh, ja, protesteer je en, om te protesteren of om echt iets uh, te zeggen? Nou ja, en kijk, is, wij zijn als PvdA hartstikke voor natuur- en milieubehoud. Ik bedoel, uh, 100%. En dat is alleen maar goed. Alleen je kunt ook overdrijven. En juist bijvoorbeeld met, de, met het mountainbike parcours, daar, uh, daar wordt mee uh, uh, voorkomen dat mensen wild gaan, uh, gaan mountainbiken in de rest van het duingebied. Ja. ja, en oh ja. wat is er dan vriendelijker dan fietsen? Bijvoorbeeld. Ja, dat is zo. Maar ik denk dat Oesjongers het ook wel een voorbeeld heeft gezegd van zich nou. Nou, kijk, als ik uh, kijk naar uh, hoe de coalitie in elkaar zat... had ik toch wel meer gehoopt. En uh, als ik terugkijk naar die vier jaar... dat we samen iets meer hadden kunnen uh, volbrengen. En je ziet dan toch dat er gewoon zoveel verschillen zijn... en zoveel... Uh, kleine verschillen vaak, die ons toch niet bij elkaar krijgen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen binnen in het dorp. Kijk nou bijvoorbeeld naar de Watertoren, de boulevard. Nou, dat soort dingen. Dat duurt allemaal zo lang. En als PvdA vinden we het gewoon belangrijk dat er toch wat gebeurt met die ontwikkelingen. Het kost alleen maar geld. En op de een of andere manier krijg je de handen niet op elkaar. En dat is iets wat ik voor de volgende periode gewoon wel hoop. Dat we eens een keer met elkaar voor hetzelfde de doel gaan. En eh, er zullen ongetwijfeld politieke verschillen zijn. Maar ik denk toch dat we wat meer samen moeten doen voor deze bevolking, voor, voor Zandvoort. Het drijft te veel uit elkaar op dit hoe, moment. Hoe komt dat dan dat dat, dat, dat dan niet lukt? Ik bedoel, is dat dan om, omdat die verschillen zo groot zijn dat mensen gewoon echt zeggen, ja, sorry, maar uh, dat, dat willen we niet? Nee, nee, nee nou, dat is nee, het, het, het punt niet. Kijk, Of zijn niet, het hè? dingen van buitenaf, zoals wat jij zegt, hè? Dat er oh, komen. Ook, ook. Ook. Maar, oh, ja, maar het is wel een hele gecompliceerde materie. Ja. Als je praat over. We hebben hier van Israël binnenboulevard gebied nu in delen <coughs> opgeknipt. Want het was natuurlijk een enorm groot project. En. Het is niet het enige grote project waar we mee bezig zijn. Natuurlijk hebben we ook dat Doei David Carré... en ze hebben nog veel meer van dat soort dingen. Waarin ook wel veel missers gemaakt. Daar ja, ja, ja, is ook een he? stukje... Daar, ik denk dat daar ook een stukje weerstand door is ontstaan. He, door wat er zeg maar, misgegaan is in bepaalde situaties. Nou. Eh, eh, eh, mensen mopperen nog steeds. Ik, bedoel, ik luister heel goed naar wat mensen zeggen... ook bij eh, de recepties en bij eh, de bijeenkomsten... over bijvoorbeeld dat, dat gemeenschapshuis... wat er gewoon niet meer is nu waar mensen van zeggen van ja... Hè, en, en wat er dan voor teruggekomen is... waar mensen toch echt niet blij mee zijn. En dat is natuurlijk ook een reden... van dat het stokt, denk ik. Ja, dat zijn de dingen juist... die de mensen raken. Hè. Maar neem nou bijvoorbeeld parkeren als onderwerp. De dingen die mensen direct raken... Eh, die vallen natuurlijk ook het meeste op. Want iets wat je niet direct raakt... heb je ook minder interesse in... en zul je ook minder in verdiepen. Maar juist die dingen die voor de... Gemeenschap belangrijk zijn, zoals de zaken die je net opnoemt. Uh, nou, we hebben in ons verkiezingsprogramma in ieder geval staan dat de krocht, daar, staan, daar hebben we geld voor om dat, uh, om het op te knappen. Ja. Nou, dat zou te veel zijn. Kijk, we kunnen op dit moment niet zonder de krocht. Door laten we wel wezen. Het ja, is de enige plek waar wij op dit moment nog grote evenementen, of, of theaterproducties of wat dan ook kunnen doen. En uh, nou ja, dat blijft dan wat. We gaan in ieder, in ieder geval vanuit dat er ook een gedeelte te geld in de blauwe tram gestopt kan worden, dat daar uh, die dingen gedaan die we al eerder is van voorstel geweest uh, vanuit het college om, om een aantal dingen aan te pakken uh, zoals de trap en, en noem maar op de toegang en dat soort zaken om daar in ieder geval ook naar te kijken om daar uh, toch Elk wat aan te gaan doen voorkomen denk ik dan dat er in de toekomst weer van dat soort situaties ontstaan. Ah, Want dan kun je, denk ik... Kun je niet, maar dat kun je niet voorkomen. Er gebeuren altijd gekke dingen. Hoe kijk, als je kijkt naar de hoeveelheid naar de van zaken waarmee je bezig bent, uh, als overheid, maar gewoon de totale gemeenschap van Zandvoort, de hoeveelheid van zaken waarmee je bezig bent, kan het, kun je nooit zeggen, nou alles gaat 100% op rolletjes. En is in ons verkiezingsprogramma heb ik ook op een gegeven moment gezegd van ja, uh, we gaan over participatie en hoe je dan omgaat met dingen en hoe je dat wil, wil, wil gaan organiseren. Ik denk, ja, het blijft gewoon ook een leerproces, ook voor ook voor de overheid, maar dat is het voor iedereen. En het is vallen en opstaan en weer verder gaan. Maar ik denk dat overleg een basis is van nou, dat, dat wat er misgegaan is overal. Hè. Dat er dus niet genoeg uh, overleg is geweest over wat er gaat gebeuren, ja. want dan, dan, dan was dat misschien wel niet gebeurd. Ik ja, persoonlijk denk dat er best wel overleg is geweest, helemaal op de maar, juiste plek. Ook. Ja. Ook. Jawel. Maar uh, kijk. Dan die spreuk die je inderdaad daar hangt, die is gewoon altijd van toepassing, allemaal van pas te maken. Ja. Uh, als je praat over participatie dan wil dat nog niet zeggen dat je ook je zin krijgt. Want als wij met z'n vieren over een onderwerp nee, nee, gaan praten... Nee, eens. Dan, uh, dan hebben we alle vier een, een, uh, een eigen mening. invulling. Eh, en dat betekent dus dat je compromissen moet sluiten... water bij de wijn moet doen, enzovoort. Maar neem niet weg dat je wel... en dat, daar hebben wij ook in ons kiesprogramma uh, de nadruk op gelegd... veel meer bezig moet zijn aan de voorkant... Kijk, ik moet toch iets over mijn portefeuille zeggen. Ik, er komt bij mij nooit een pen op papier voordat ik met mensen gesproken heb. Met betrokkenen. Nooit. En uh, ik vind dat dat ook zo hoort. Dan kun je een participatieverordening maken. Maar dat is voor mij papier. Het, uh, als je niet handelt vanuit, vanuit je eigen instelling. Dat je dat niet in je hebt van... Ik ga met mensen om de tafel. Want ik wil met ze uh, in gesprek om te weten wat er nou allemaal leeft. Ja. Nou, en dat, is, en dat is ook waar Oeshi al die tijd ook mee bezig is geweest. Die heeft ook heel veel contacten gelegd. En, uh, en mensen gesproken en ook daar het op gehamerd. Dat zijn dingen die zijn, denk ik, van belang. Dat je aan de voorkant, welk onderwerp je het ook over hebt. Of daar bestemmingsplannen zijn, uh, die decentralisaties, jeugdzorg, uh, WMO en, en, en participatiewet, noem maar op. Daarom gaan we ook dialoogtafels organiseren in de loop van dit jaar. Als het goed is. Daar moeten we geld voor vinden, maar. Nee, maar als je dat niet doet, dan... Uh, en, en je zit in een hele andere tijd natuurlijk. Mensen zijn veel mondiger geworden. Ja. En die willen ook gehoord worden. En dat is terecht. En dat is inderdaad mensen die zoeken hun eigen onderwerp uit. Ja. Maar wat neem je dus mee van, van wat je al had... en uh, naar, de, naar de volgende verkiezingen in je, in je programma? En dan komen we aan de speerpunten. Ja, die, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. die jullie belangrijk vinden, wat jullie straks... Uh, Behoorlijk de nou, op gaan leggen. Eén ding is heel erg duidelijk. Dat wij gaan voor het sociale domein. Hè? Dat is waar we voor staan. En uh, al die bezuinigingen. Wij gaan in ieder geval nu. Uh, erop letten, ervoor waken. dat het geld daar terecht komt waar het hoort. Kijk, we kennen natuurlijk allemaal. wat jaren altijd zo is geweest. Dan kwamen ze naar je toe. en zeiden: Wat, wat heb je nodig? Wat kan ik voor je doen? Dat is een beetje over. Mensen gaan nu. het recht op. Op, verandert nu in wat heb ik echt nodig, zodat de gelden beter verdeeld kan worden te Volkomen terecht. Absoluut. absoluut. Ja, precies, wat, wat, wat, kijk, wat kan iemand zelf? Dat ja. zit dan met een ja. eigen kracht. Maar wat kan iemand zelf, zijn eigen omgeving, noem maar op. Ik, een, een, een heel mooi voorbeeld is. Uh, en Ik ben slechte namen, maar er zit een dame in de WMO-raad. Die heeft een scootmobiel. En die kreeg op een gegeven moment van anderen aangereikt. zei van: Goh, je hebt dat ding toch al vier jaar? Je hebt recht op een nieuwe. Ja, ja, ja, ja. En toen zei ze: Ja, maar dit is toch te gek voor woorden? Hij doet het goed. Dat nog. ding doet het perfect, waarom zou ik een andere moeten hebben? Nou, en dat, en dat claimgedrag. Wat over... Dat is waar daar een hele mooie uitdaging zit. Ja, daar zit een hele ja. grote uitdaging in. En, en daarom vind ik ook zo jammer dat die persoonlijke verzorging... in dat hele uh, AWBZ-programma wat naar ons toe komt, niet doorgaat. Want dan had je daar een heel mooi pakket van kunnen maken. En had je daar heel inventief, creatief en slim mee om kunnen gaan. Ja, hoe, hoe gaat dat nu? Want er, er was dus sprake van dat dat naar de gemeente zou komen. En nu gaat dat... Naar de zorgverzekeraars. zorgverzekeraars. Ja, want men vindt dat eigenlijk verpleegkundige hulp en persoonlijke verzorging... Uh, ...veel meer bij elkaar hoort, maar als je dan ziet dat dat maar eigenlijk 8% uitmaakt van het hele verhaal... ...terwijl wij het hebben over huishoudelijke hulp, ABBZ-begeleiding zoals het nu dan nog heet... ...en die persoonlijke verzorging, ja, dan kom je in een, in een heel ander thema, in een heel andere situatie terecht. Wat je qua volume... Denk je dat dat van elkaar los te koppelen is? Dat de ene... Ja, dat heeft het er eigenlijk al gedaan. Ja, maar heeft... dat het gaat werken bedoel ik. Kijk dat het gebeurt, maar dat het gaat werken. Nou, dat het betekent dat we, ehm, en dat moesten we toch wel. Maar dat we nog veel indringeren met zorgverzekeraars om tafel moeten. Om die programma's op elkaar aan te sluiten. En om daar een, een, een totaal eh, pakket neer te kunnen leggen. Zodat niet toch, want dat was voor ons een van de belangrijkste punten. Hè, van, je krijgt 27 mensen in je huis. Nou, en dat wilden we juist beperken. Door, door het in één hand te leggen. En, uh, en, uh, en, dan, en dan heb je op een gegeven moment... Dan komen er misschien nog drie mensen bij je, bij je binnen. En die zijn dan heel vertrouwd voor je. Nou ja, dat, uh, dat wordt dus nu toch niet zo beperkt als we hadden gehoopt. Uh, we praten heel veel over zorg ik wou het even laten voor wat het is dat wordt door iedereen al ja. ja, ja. maar uh, wel heel belangrijk het, belangrijk, het raakt ja, maar mensen het, uh, no. ook in binnen het, het sociale hoofdstuk is het, het wonen in Zandvoort we nou, praten zo even over echt huisvesting maar ook het het bestaan kunnen vinden in Zandvoort. Dat is heel moeilijk. We hebben geen industrie of nauwelijks dergelijke. Uh, is dat toch een aandachtspunt voor Partij van de Arbeid... om zoveel mogelijk te bevorderen... het vestigen, als het zijn maar kleine bedrijfjes... Uh, of anders, en nee, natuurlijk in de toeristische sector ook... maar dat is al bekend. Is dat een aandachtspunt voor jullie om dat te bevorderen? Nee. Ik denk even aan het bedrijventerrein Noord... waar misschien wat stimulatiemogelijkheden liggen. Nou, die liggen er zeker... Uh... Uh, maar uh, uh, het zijn nog steeds de bedrijven en de ondernemers zelf... die dat ook zouden moeten willen. Ja. En als de mogelijkheden er zijn, is dat natuurlijk toe te juichen. Absoluut. En wat het toerisme betreft... ja, kijk, kijk om je heen. We, we doen allemaal wel alsof het overal beter is dan hier. Maar als je naar toerisme aan de kust kijkt... en we hebben dadelijk de windmolens... die natuurlijk ook uh, heel veel aandacht vragen om daar tegen te vechten op dit moment. Maar goed... Uh, maar... Ja, ja, ja. Kijk, en dan, en dan hebben we de jeugd. Uh, de jeugd heeft toch onze aandacht, omdat het, uh, uh, het is lastig om, een, überhaupt is het lastig voor de jeugd om op dit moment te beginnen. In een huurwoning moet je al heel veel geld betalen. Moet je al een bepaald inkomen hebben kopen, lijkt me nog lastiger. We hebben de startersleningen, daar, daar willen we toch graag dat er weer uh, geld voor komt, om, om, om dat op te pakken. Um, maar het blijft ook een crisis op dit moment. En uh, we maken afspraken met de KEI over huurwoningen. Over, uh, dus wat dat betreft is dat ja. wel een aandachtspunt zijn, voor zijn ons. Zijn er nog speciale dingen die daar, uh, bij op posten staan? Nou ja, de KEI verkoopt natuurlijk nu uh, een hele hoop van hun uh, bezit. Ja. Omdat ze natuurlijk ook, uh, hè, ze moeten ook geld binnenkrijgen. En uh, nou ja, dat is een lastige uh, samengaan met, met mensen. Die, uh, je ziet nu ook dat mensen hun huizen moeten verkopen en op huur terug moeten vallen misschien zelfs op de gemeente op bijstand, op huursubsidie dus dat is een lastig verhaal ja. en, en nou ja, maar dat nog even dagelijks. we wilden toch nog even naar de we komen er nog op terug hoor, op de, naar de werkgelegenheid ik, ik vond het zo mooi en dat is dan ruim een jaar geleden dat de, hoe heet dat, de restaurant de Noordboel of het ex-restaurant waar de toen stond Mirage uh, dat daar een geavanceerd het softwarebedrijf zich heeft gevestigd. Ja, ja. Wat, wat hoger gekwalificeerde mensen. misschien uit Zandvoort. Uh, ja, ja. Dat soort dingen. Zet wel wat zo dan de dijk als je dat kan stimuleren. Dat is nou juist niet het probleem van Zandvoort, hoogopgeleide mensen. Het probleem van Zandvoort is juist dat wij heel veel laag opgeleide mensen hebben. Ja. En tegelijk, tegelijkertijd stromen overal, niet alleen in Zandvoort, maar kijk naar Taterstiel, ja. alle. Uh, banen waar, waar uh, laag opgeleide mensen terecht zouden kunnen... die verdwijnen. Ja. Ja. Als je kijkt wat er bij Taterstil in de afgelopen... en er werken heel veel mensen uit Zandvoort bij Tatastiel. Ja, ja, ja, ja. Als je kijkt hoeveel banen daar verdwijnen zijn... Ja. dat is ongelooflijk. En, uh, nou ja, en dat, dat is natuurlijk uh, het probleem van Zandvoort. Wij zijn een... wordt uh, ook bedacht, hebben we een eenzijdige uh, economische structuur, toerisme. Voor de rest hebben we... Niet zo gek veel. Um, kleinschalige bedrijven. Van der Veld is zo'n bedrijf. Dus heb je ja. wel wat van dat soort bedrijven. Maar, um, maar En veel opgeleide mensen. Eenzijdige economische structuur. Voor het grootste gedeelte nog steeds seizoensgericht. We zijn wel bezig met het stimuleren van ja, rond uh, badplaats zijn. Maar dat zijn we natuurlijk nog lang niet. Dat, dat, dat, dat is niet gedaan met vijf uh, permanente standpavioens. Daar komt meer voor kijken. Nou, en, dus in die zin heb je natuurlijk in Zandvoort weinig ontwikkelingsmogelijkheden. Ja, dat is waar. Tenzij je wat meer faciliteert. Uh, ik wou dan nog even terugkomen op het uh, bedrijventerrein Noord. Nou, daar spelen een heleboel dingen. Onder andere wonen boven het bedrijf en dergelijke. Uh, en dat gaat de komende jaren spelen. Mogelijk dat je daar wat kleinschalige industrie... wat dan ook, bedrijven... Ja, er zit een administratie, nou ja, motor, praat... er zit een zeilmakerij... er zit een... Uh, een metaalbewerkingsbedrijf... er zit Paap met zijn... Uh, transportbedrijf... Een transportbedrijf ja. van de veld uh, noemde hij al. Liggen daar nog kansen, mogelijkheden? Nou ja, dan praat je ook... dan praat je ook over... Uh, vergunningen en dat soort zaken... om het eenvoudiger te maken om daar te ondernemen. Dat is wat ja, je ja, zegt. Ja. Um, uiteindelijk... is is dat natuurlijk wel uh, uh, een doel om daar in ieder geval de mogelijkheid te geven om te ondernemen. Maar op dit moment is het natuurlijk lastig omdat wonen werken ook vaak onmogelijk maakt. Ja. En dan heb je de milieucategorieën en dat soort zaken. Dus... Daar moet gewoon nu een keer goed naar gekeken worden. Omdat en aanpassen moet een aanpassen. Precies. En dan kun je, heb je een nieuw startpunt. waar je van uit kunt gaan. Ik woon hier 33 jaar in Zandvoort. Ik ben in Noord begonnen. en ik hoor niet anders. En daar geef ik geen oordeel aan. Maar uh, dat er illegaal gewoond wordt in dat gebied. Ja, daar wonen mensen boven of weet je wel. En ja, legaliseer het op het precies de regel en zorg dat het, dat ja, meneer, het kan binnen ja, meneer, de perken. Ja meneer, maar dus, dat is nou juist het grote probleem. Ja. Uh, ik heb er zelf een loods gehad, voor mijn strandtent. En uh, het was ooit rijksbeleid toen in de jaren tachtig toen heb ik er ook voor gepleit om wonen boven, in het industriegebied boven loodsen, boven bedrijven mogelijk te maken, juist in verband met sociale controle. Ja. Dat heeft men laten varen en dat heeft te maken met de eisen, de milieueisen die ja. dan gesteld worden aan bedrijven. Er woonden tegenover mij illegaal mensen in, in, in boven zo'n zo loods. En ik was daar gewoon op zaterdagochtend of zondagochtend was ik daar, uh, met mijn zaag en schuurmachines en dingen bezig, uh, omdat je strand dit moest opknappen. Ja. En toen kwamen ze vragen of ik niet even wilde opzodigingen ja, willen. Ja, dat is wat ik uh, bedoel, je je wonen, uh, werkt, zo kunnen wij niet ja, slapen. Omhoog, nou, ja. Dus dat soort problemen krijg je dan. Ja. en ja, mits je het heel duidelijk maakt. Ja. Nou ja, kijk, nee, nee, nee, maar dat, is, dat is het grote dilemma. De wet is maatgevend. Ja. Je kunt wel in een bestemmingsplan zetten van, nou, er mag boven gewoond worden, maar daar moet je niet zeuren over geluid. Ja, dat, dat gaat niet op. Er staat gewoon een wet. En die wet die zegt gewoon waaraan bepaalde bedrijven moeten voldoen uh, in relatie tot het wonen in die omgeving. En op het moment dat jij daar legaal woont, <coughs> kun je alle eisen stellen die de wet, ja. uh, de, de mogelijkheden die de wet geeft om die eisen ook te ja. kunnen stellen. Goed. Dat maakt het moeilijk. Het uh, laatste stukje nog even wonen. Daar zouden we over praten. Nou ja, we hebben de kei... Ik, ik zag tot mijn verwondering een advertentie voor een flat in de... Lorentstraat bij een makelaar staan. Ja. ja. Is, is dat anders? Ik heb dat, misschien ben ik daar... Heb ik iets verloren of niet gezien? Nee, nee. Kijk, nee. Je hebt, je hebt, De, de Kei heeft op dit moment uh, drie typen woningen. Dat is, dat is de sociale huursector. Ja. Dat is de vrije sector. En dan hebben ze nog een deel wat ze willen verkopen. Ja, okay. Nou de sociale huursector, of de, de de vrije sector uh, verhuur. Die die zijn die duurder? Die zijn die duur? zijn, die duurder. Ja. Daar wordt meer betaald door een huurder dan een, iemand van de ja. Sociale sector. Ja, het kan zijn dat er een als er een flat ergens leeg komt in Noord en die zit naast een uh, flat die nog in de sociale huursector zit, waar men 650, ik zeg maar, even, want het ja. is ongeveer 680 is ongeveer ja. de grens ja. wat nog een sociale huur is en de bovenste vrije sector. Uh, als die flat uh, dat dat, dat Appartement ernaast vrijkomt uh, en men plus het op. Ja. Dan, kunnen ze, dan kan daar een huurprijs uitkomen van 900 euro, 925 euro. Okay. En dat is een tendens op dit moment. Dat zit in het hele land zo, hè? Dat is in het hele land zo. Maar je kan er blij mee zijn of niet? Het maakt ja. het gewoon onmogelijk nou, ik, voor mensen om te. Nee, nee. moet even Je moet wel de dingen even helder hebben. In eerste instantie heb je Europese regelgeving sinds twee jaar die zegt dat mensen boven de 34.000 euro... die uh, komen niet meer in aanmerking voor sociale huurwoningen. Nee, klopt. Dat betekent dus, he, dus... de groep die het moeilijkst zit... is nu tussen de 34.000 en de 45.000. Want dat is uh, te klein voor tafellaken en te ja, groot ja. voor servet. Ja. En die kunnen niet kopen. Nou, daarvoor is het goed dat er eventueel... Staat, die liberaliseerde is, uh, ja. huurwoningen vrijkomen. Dat is één. Maar in de, in, de, in de tweede plaats heb je natuurlijk te maken met uh, uh, het totale bestand zeg maar het kernbestand de kernvoorraad die, uh, die een corporatie moet hebben Oeh. om te kunnen voorzien in sociale huurwoningen. Ja. Nou, dat wordt, Daar wordt elke keer kritisch naar gekeken. Wordt door middel van woononderzoeken wordt gekeken wat hebben we nodig. En dat uh, beloopt tot en met 2025 ongeveer 2400 woningen die we nodig hebben. Alleen want je kijkt naar de toekomst. Want je gaat niet ja. zeggen van nou ik bouw nu een stel en die, hebben stand, die zijn er straks voor de leegstand of, of niet meer te verhuren. Het vervelende is wel dat die wachttijden zo, zo hoog zijn. Nou door nu, uh, we hadden het leven lang thuisplan. Ja. Dat was eigenlijk een doorstromingsbevorderend instrument. Dat heeft in het begin goed gewerkt, uh, daarna niet meer. Er is nu een nieuw instrument ontwikkeld samen met de huurdersverenigingen en noem maar op. En dat heet dan passend wonen. Om te kijken of je die doorstromen kunt bevorderen. Of je uh, daardoor, daardoor kunt zorgen dat jongeren uh, sneller in aanmerking komen. Dat ouderen die in eengezinswoningen zitten. Ja. Alleen of met z'n tweetjes. Uh, door ze iets comfortabels aan, aan te bieden. Ja. En anders aan te bieden. Uh, door dan ook voor te zorgen dat zij uh, uh, gaan verhuizen. Waardoor ja. er weer eengezinswoningen vrijkomen. Ja. Nou, maar dat is een... Een vrij moeilijke materie. Ja. En tegelijkertijd zitten al die corporaties in het hele land natuurlijk... met die verdomde heffing ja. in uw wink. Oh ja. ja. ja. En dat, dat, dat betekent ja, dat ze... Er zijn heel veel huizen waar mensen wonen... Die, uh, die ja. of alleen in oh, ja. zo'n gezinswoning ja. zitten. Nou, dat, is natuurlijk ook, dat zijn ook vaak oudere mensen. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk Maar ja, ja, maar je, ja maar ze hebben er wel een hele leven. Ja. Ja, ja. Je, je, je kan ze er niet, er uitzetten. niet uit te halen. Want nee. dan haal je ze uit hun omgeving. Ja, precies. Maar als je dan wel zorgt dat er in de buurt een vervanging is. iets aanbiedt. Ja. Dat je ze daar iets aanbiedt waar ze dan eventueel ja. naartoe kunnen. Ja. dan uh, wordt het wel wat makkelijker voor ze. We moeten er hier even een punt aan zetten. Ja. Het wordt vervolgens. Want jullie ja. worden nog een keer We komen uitgenodigd... We nog een keer terug. Uh, om nog over een paar andere onderwerpen te praten. Ja, want uh, ja, ik, ik denk dat het wel belangrijk is dat we uh, een volgende keer het goed gaan hebben over jeugdzorg. Ja. Ja. Okay. Over de Participatiewet en over uh, de WMO. Want er zitten hele belangrijke dingen die van grote invloed zijn op ja. uh, de leefomgeving ja. van mensen. Heel goed. goed. In ieder geval bedankt, tot zover. Bedankt voor als jullie komst power. en uh, tot de volgende keer. Jullie ook bedankt. Yes. Oké. Okay. get Stevens, Wild World. Na deze politieke uitleg waar nog lang en nog lang niet genoeg over gezegd is. Maar uh, die komen nog wel een keertje terug. En uh, bij ons uh, is uh, gekomen... Carlo uh, Snoek. Carlo. Carlo, jij bent van? Ik ben van Center Park Standvoort. Ja. Wat gaat er gebeuren? Uh, we hebben op 11 januari een heel leuk evenement gepland. We hebben namelijk als voornemen met, uh, ja, met de beste wensen het nieuwe jaar ingaan. En dan op een sportieve manier hebben wij een sportevenement georganiseerd. Uh, onze faciliteiten die we bij Centerparks hebben, onder andere de squash, de tennisbanen, uh, de bowling, noem het allemaal maar op. Die willen we die dag gaan promoten. En eigenlijk willen we de deuren openzetten voor vooral mensen uit de omgeving. Om bij ons op een sportieve manier het nieuwe jaar in te gaan. het is allemaal indoor? Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Nou, dat is wel heel leuk. Oh, Absoluut. Dus, en uh, uh, hoe laat uh, begint het? Uh, we open. Er zijn verschillende activiteiten. Uh, ja, wat ik al zei: uh, de bowling, de soccer squash. Noem het maar op. Ja, want normaal zijn het natuurlijk de mensen die uh, daar komen als bij jullie als gast zijn, ja, uh, precies, die uh, dit gebruiken. Ja. Maar de banen worden geloof ik door de Zandvoorters ook gebruikt, hè? Ja, door, absoluut, de, er wel, zijn, absoluut wel. Maar dat kan natuurlijk altijd meer. Ja. En uh, vandaar deze leuke, deze leuke promotie eigenlijk. Mensen kopen deze keer ook een strippenkaart en ze kunnen door middel van verschillende strippen kunnen ze dus gebruik maken van, ja, van de sportactiviteiten. Alles gaan uitproberen. Inderdaad. Ja, nou, dat klopt. Dat, dat is een algemeen evenement voor ja. Zandvoorters, voor jullie gasten. Dat klopt inderdaad. En we willen vooral mensen uit Zandvoort, mensen uit de omgeving... hiermee naar het parken, ja, toe krijgen eigenlijk. Ja. En men, je zegt, er een strippenkaart, maar die kopen ze? Ja, ze kopen inderdaad een strippenkaart. Die kunnen ze nu eigenlijk al gelijk bij ons aan de hotelreceptie kopen. Um, ja, en daar kan je eigenlijk de hele dag mee doen. En wat kost dat? Uh, een strippenkaart kost 12,50 voor 5 strippen... en 22,50 voor tien strippen. En voor één strip kan je een half uur gebruik maken van een activiteit. Van een activiteit? Ja. Oké, okay, nou dat, dat, dat komt wel uit dan, denk ik. En waar zijn de strippenkaarten verkrijgbaar? In nou, Sint-Parks? Ja, bij de hotelreceptie, inderdaad. En bij de hotelreceptie, ja, niet in het dorp. Dat en alleen of... bij de hotelreceptie zijn ze oh, tot op heden En er zijn, er zijn mensen die, die zeg maar instructie uh, geven op uh, de, de specifieke banen? Ja, precies, inderdaad. De, de meeste activiteiten, zoals bowling, kunnen mensen natuurlijk gewoon al zelf. Dus dan schrijven ze bij ons in met de strippen. Krijgen ze daarvoor een tijd hoe, lang, hoe laat ze dan kunnen komen sporten? We hebben ook een aantal uh, soort van demonstraties... We hebben in Zandvoort sinds kort een soccer squash. Ik weet niet of jullie daar al iets over hebben gehoord. Nee. Dat is een nieuwe sport eigenlijk. Dat komt vanuit, vanuit Haarlem. Zijn ze daarmee begonnen. vanaf Stelze Broek, geloof ik zelfs. Uh, we hebben nu een soccer squash-baan. Dat is een van onze squash-banen. Daar hebben ze een mooi net aan het plafond opgehangen. En dan kan je nu dus in plaats van normaal met een racket. hebben we daar soccer squash. Het woord zegt het al. Het is met een bal. En je voetbal, ja, je voetbal, voetbal tegen de muur, inderdaad. Ja. Ziet er onwijs leuk ja, uit. Dat is heel, leuk, heel spannend. Ja, uh, ja, ja, ja. Heel actief ook, inderdaad. En uh, nou ja, heel leuk om naar te kijken. Dus ook daar doen we twee keer een demo. Uh, ja, waarin mensen ja, kunnen kennis maken met de sport. Nou, uh, top idee. Ja. Ja. Voor de, uh, dat is dat helemaal is. leuk. Inderdaad, ja. Nou. B verder, uh, ben je er nog meer over kwijt? Zeg je ja. van nou, eigenlijk ja. alleen kom 11 januari op 10 uur. Uh, op het einde van de dag hebben we nog een leuke loterij. Met een aantal prijzen. Dus iedereen die dag, die, die dag langs Leeftijd? Alle leeftijden. Iedereen kan meedoen. Kom gezellig met vrienden. Kom met de familie. Met Iedereen is welkom. Vanaf, kom. nee, maar ja. goed. Er is al best wel een beetje een leeftijd. Want zoals die ja, nee, precies, inderdaad. daar kun ja. je niet alle ja. te kleine kinderen daarin neerzetten. Deze hebben we hebben natuurlijk ook minigolf en noem het allemaal maar op. Dus oh, ja. op zich, het is echt wel voor alle leeftijden. En je moet natuurlijk wel een beetje sportief aan de slag kunnen. Die, voor de jonge kinderen hebben we dan wat kinderactiviteiten ook. Dus echt, ja, er is van Helemaal alles. Helemaal leuk. Inderdaad, kijk ja. op de Facebookpagina van Center Park. Daar staat het programma ook om. We hebben nu een hele leuke like en share actie. En zelfs daar kan je nog gratis Staat op de site neerden. van Zandvoort ook nog iets uh, daarover? Of is dat een, een link die daar naartoe gaat gewoon? Dat durf ik niet precies te zeggen, maar ik verwacht het ja, de Zandvoort al. app ja. zal, zal waarschijnlijk wel... Misschien wel, ja. Uh, ja. Wel, ja. dat is ja. Een beetje, ja, ja, ja. Carlo, heel erg bedankt voor het komen. Ja, het de even heel glas, ja. uh, die politiek ja, je he, ja, die loopt dan <laughs> ja, okay. zo uit. Dus, okay. uh, Dank je wel. Hey, super succes ja. uh, volgende week. Okay. En, uh, misschien kom ik wel even kijken. Super. Charles voor ja. The Old Fashioned Way. La. Volgens de kender aan tafel, Rob Dolderman, is dit een slow fox. Rob klopt... Dat klopt helemaal, Don. Ja, zeker. Ja, want dan weten we even wat we hier op kunnen doen. Ja, ja. Irene is goed op de hoogte, heb ik gedaan. Ja. Goed. Ja, vanavond ja, hè, het bal. Ja. Het bal. Zo, jaarlijks, Zo. Het, het jaarlijkse het jaarlijks gebeuren. Ja, ja, zeker weten. Ja, gelukkig wel. We kunnen er weer tegenaan. Fris begin en we zitten lekker droog voor dus Is de opening van het dansjaar? Nee, de opening is officieel in september. Tweede week september. We hebben dus ook een seizoenwerk. Ja, september tot en met april, mei zo'n beetje. En dan, uh, dan zitten onze weken erop. Dan wordt het weer prachtig mooi weer. Iedereen gaat lekker buiten zitten. En dan willen ze niet dansen. Nee, ik wel, maar zij niet meer. Nee. Nee, maar het, dit is gewoon alleen maar het nieuwjaarsgezend. Uh, het nieuwjaarsgebeuren. Uh, Normaal hadden we in het verleden het, het kerstbal. Uh, Dat ging die niet door in verband met, uh, met Hildering. Met de vier uitvoeringen die ze gehad oh, ja. hebben. dus ja, ons Toen moest je met uitwijken. Gedraging. En toen moest ik uitdringen. Ja. Maar hij is geen probleem. Blame bij hem al. <laughs> Nee, mensen komen zeker. Rob, is het uh, bal voor iedereen toegankelijk? Of ja. Moet ja. Je... Nou, ik zeg altijd tegen de leerlingen van iedereen is welkom, behalve huisdieren. Want ik ga niet uh, een crash beginnen voor nee. huisdieren, dus uh, nou, je mag wat... de kanarie vanavond thuis laten. Dit is wat beperkt, maar nou, oké, okay, ja, dan ja, moeten we dan ja. maar mee leven. Ja, zeker, ja. <lacht> <lacht> heb je, zijn er uh, wat voorschriften voor kleding? Sowieso? Ik heb wel gezegd uh, gepaste kleding. Ja, goed, als het niet meer past, dan hoef je dat natuurlijk niet meer aan te trekken. Dat begrijp je zelf wel. Nee, maar gewoon een beetje Stropdas is niet verplicht. Casual is toch leuk. Is casual. We al... Maar wel schoenen met leren zolen uh, bij voorkeur. Leren zou ik niet willen voorschrijven. Waarom niet? Leer op hout, spek glad, doe het niet. En ik kan strooien wat ik wil, maar dat helpt echt niet. Ja, maar je kan niet zo lekker schuiven met mijn benen, nou, als, ja, met sneakers. Nou, ik zou je zeggen, als jij leren zo aantrekt... dan maak je toch een schuiven... tot <lacht> uh, onder het podium door. Dus dat is goed. Het is, dat was toch vroeger gewoon heel ja, simpel? Je moest een, toch gewoon je leren schoenen aan uh, Op een pakket ja, ja, ja, maar toen stoorde de leraar nog met uh, echt paraffine. Dat haalde hij dan bij de, bij de drogist een groot blok... en dan ging hij met een grote schaaf ging hij door de, de zaal heen. Nou, paraffine hebben we dus tegenwoordig wel... alleen in de, in de vorm van uh, zo dun als zout als het ware. Hele dunne korreltjes zodat het ook gelijk warm wordt onder de zool... en gelijk ook daarbij dus de vloer in de was zit. Dus ja, van onderhoud aan de vloer hebben we dus ja, niets meer de ja. nee. Wat gaan we horen voor muziek? Wat voor soort dansen gaan we doen? Oh, dat is heel varierend dit jaar. Ja, ik ben begonnen in, eigenlijk op verzoek van leerlingen van... kunnen we niet eens terug in de tijd? Jaren 70, 80, een beetje disco, een beetje soul-achtige muziek. Oh, ik dacht Charleston, maar zo ver gaat het niet. Doe eens even voor. Het <laughs> zou ook nog wel beetje, kunnen. Een beetje tapdansen. zou ik nog wel even kunnen, ja. Ja, een beetje tapdansen kan kan en dat soort dingen. Oh, dat lijkt me ook wel leuk, ja. Maar zover gaan we niet terug? Nee doe, niet. nee, doe maar niet. Dat begrijpen de mensen ook niet meer. Althans, nee, Ja, Goed, jaren disco, vooral disco jaren. Ja, die gaan we ook weer eens even terugpakken. En uh, Met name ook de, de dans die uh, eigenlijk daaruit volgde was het cha-cha. Cha-cha-cha eigenlijk gezegd. Qua uh, tempo lag het dan iets hoger. Maar mensen vonden die muziek geweldig, gewoon leuk. En, en noem maar op. De tijd van Bonnie M. Nou, niet wil zeggen dat ik gelijk met Bonnie M ga beginnen. Nee, nee. Maar uh, ja, qua tempo. Ja, nou Gloria Gaynor is natuurlijk de disco geweest. Ja, we'll Five. Ja ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat soort muziek Vertel Tel ons vlop, wat over vlop. muziek, hè? Ja, maar dat soort muziek mogen we verwachten om ja, ook op te dansen. ja, ook, zeker. wel nou, ook. je zegt ja, steeds ja, ook, maar ja. wat, wat, wat, wat is ook dan? nou, quickstep, engels of tango's, of okay. fox trot, of toch cha -cha, wel de klassieke. jij past er doorgebleven, gaan we door? Een echte klassieke dans. Ja, hoe, hoe oud zijn jouw jongste leerlingen? die zijn in de twintig. Oké, okay, maar dat ja. kan veel jonger, hè? Het kan veel jonger. Ja, en want vroeger ik, ik heb hoorde wel... dat bij de opvoeding. Ja, als nee, ja, bij mij ook, hoor. Ja, bij mij ja, ook. Nee, het was gewoon geen discussie. Nou, het was, je ging ja. namelijk gewoon, als je 16 was, ging ja. je gewoon naar dansles. Punt. Nou, ik was zes jaar. Ja, oké. Okay, het dat... hoorde niet bij mijn opvoeding, maar ik nam het gelijk maar mee. Ja, <laughs> ja. jij nam het. Ja, ik moest mijn broertje, Lief, die was zeven jaar ouder dan ik, moest ik mee naar, naar de school, want hij ging ze opgeven. En toen vroeg de leraar van, en wat ga jij doen? Ja, ja ik ben veel te jong. Nee hoor, ik heb wel een dame voor je. Dus zo ben ik erin geholpen. Ik kom er niet meer uit. Nee, want je ziet wel eens echt, echt gastjes van een jaar of zeven, acht. Die gewoon ja. prachtig ja. Ja. stijldansen. Ja, ik ben het met je eens. Maar dat lukt niet in Zandvoort. Althans, nog steeds niet. Hebben nee. We hebben eens een keer uh, een workshop gedaan voor, voor diverse scholen. Maar Zandvoort bruist daar niet in. Absoluut niet, nee. jammer genoeg. De meesten gaan naar dance, en dergelijke. Ja. ja, alhoewel we dus toch wel de trend opgaan van de jaren 70, 80. Ja, ja. Het is toch helemaal... Dat merk jij. Jazeker, ja. Goed, ja. ja. Leuk. Nou, in ieder geval even terug naar de reden waarom je hier ook was. Dat is het nieuwjaarsbal. Ja. Was is vanavond. Ja, is vanavond. En ik heb nog eventjes een nieuwtje. Ja, vertel. Dat uh, even kijken. Het is nu kwart voor twaalf. Mensen die geïnteresseerd zijn in deze avond. willen meemaken. De eerste vijf bellers krijgen vrij entree. Vrij entree. Vrij entree. De eerste vijf. Nou, gooi dat nummer ja, Irene, maar even in ik, ik, dan. Weet, ik weet, jij zou ook komen. Dus jij krijgt ja. natuurlijk geen kaartje. Nee, nee, oh, die ja, nee, nee. heb je al. Ja. Oké. Okay. Nee, dit komt goed. Goed, u kunt bellen naar 06 21 590 520. Wie zit daar klaar? Wat dacht je van mijn vrouw? <laughs> Natuurlijk, zijn vrouw zit klaar. En de eerste vijf bellers krijgen een zwaar. Ja, lijkruisje. zeker weten. Nou, dus 0621 590 520. En dan ja. kijk even op de website. Ja. Alles staat er even op. Robtolderman.nl ja. Graag gedaan. De mensen moeten wel naar de krocht komen. Hè? Oh, dat is ja, ook ja, zo. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja. ja, men zegt al, uh, is, is dit een dansschool tegenwoordig? Uh, nou, nee, nee, nee, nog net niet. Het is wel een theater. Ja. Het is gelukkig wat veranderd uh, ja. destijds. Ja. Ja, we zijn heel gelukkig mee. Maar het theater, de krocht. dansschool, de krocht. Ja. Multifunctioneel hè daar moet Zo. het ook blijven. Ja, ja, ja, ja. Zeker weten. Oké okay. okay, Rob, dankjewel. Je kunt dankjewel. blijven zitten of ja. weg als je wilt. Ja. Want we hebben nog we andere We hebben nog gasten twee uh, gasten inderdaad. Uh, en, uh, dat ja, de heren van uh, Evi <laughs> zitten bij ons. Uh, daar dus stel je nog even voor. Ja, Goedemorgen, ik ben het Jits van Dram. Mevrouw Schipper. Uh. En jullie zijn bij de koks. Ja. De Chefs van Evie. Hè? De Chefs van Evi. Ja. En uh, daar uh, heeft wel een enorm uh, evenement plaatsgevonden. Ja, zeg dat wel hè. Ja, dat was wel heel bijzonder uh, ja. moet ik zeggen. Wat ik wel grappig vond was die rode loper. Die dus vanuit uh, de Chinees uh, zo over de straat uh, heen ja, ging. Ja, dorp, uh, en en ja, dorp, dorp en Reperoer. Ja, dorp en Reperoer. En dan was er ook nog zo'n balk over de straat. Waar die, waar die snoeren onder lagen. En de mensen die daar dus niet op verdacht waren. Want je mag trouwens maar 30 kilometer in die straat. Maar nou, die dat doen de meeste mensen dus niet. En die <laughs> gaan er dan iets te hard overheen. En toen dacht ik, goh, we moeten eigenlijk altijd zo'n ding daar neerleggen. Dan wordt die 30 kilometer misschien uh, wat meer gehandhaafd in die straat. Maar goed, uh, 24 uur. Ja, we aan hebben de 24 bak. uur gekookt voor het goede doel van COC Quest. Uh, ja. Elk uur een andere gaschef. Ja, sterrenchef eigenlijk. Noem, en, uh, noem eens wat klinkende namen. Uh, Libraai was erbij. De Bokkendorens, uh, Chapeau, uh, Lucas Rieven. Uh, Kom een waterpang. Niet de eerste, de beste. Dan nee, nee. heb je wat sterren bij top, uh, top van Nederland. 24 sterren in 24 uur hadden we. Maar waar het om ging was het goede doel. Ja. Uh, jullie hebben echt alles wat, wat is binnengekomen, hebben jullie gedoneerd. Hè? Dus de, de... Nou ja, we hebben natuurlijk een meisje, We hebben natuurlijk wat kosten gehad. Dat hebben we gehaald afgehaald. En, uh, wat dat ja. vooral gebleven is, dat hebben we al gemaakt. Ja. Ja. Maar, maar de koks spons, waren... De ja. Koks ja. waren zeg maar uh, helemaal voor, voor, uh, ja, voor noppers knop. komen kopen Ook ingrediënten. Ja. Een groot poten. gedeelte wel, ja, ja. Ja. Ja. Ja. ja. Hoe moet ik het me voorstellen? Uh, als ik daar naartoe wil, zal ik voor volgend jaar doen jullie het weer. en Ik wil daar, moet ik daar inschrijven? Uh, nou, we en zijn hoe we lang mag ik bij jullie We zien? zijn nog aan nadenken over de opzet volgend jaar. We hebben nu een stukje veiling gedaan ook en een stukje losse verkoop. Uh, mensen kunnen een kaart kopen, want via Facebook we dat allemaal op tijd aangekondigd. We hebben een website www. 24uurevi.nl en uh, ja, zegt dat is dus wat langzamer <laughs> www.24uurevi.nl oké okay. <laughs> en uh, daar staat alle informatie op en te zijn de tijd zodat de kaarten verkocht worden en als gast zijn zit je drie uur met drie verschillende topchefs dus te eten uh, all inclusive eigenlijk ja oké okay, dat, uh, dat is al en uh, het is 24 uur dus je hebt steeds blokjes van drie uur wijzen jullie dat toe aan mensen oké okay, jij mag van 9 tot 12 komen mijn ga nee, gasten kunnen wel uh, vrij zelf uh, tijd uh, bepalen. Ik kan ja, moeilijk... vol is vol. Op, ja, vol is vol. Dus uh, plek waar plek is daar mag je gaan zitten. En dan moeten ze een ander slot, tijdslot... Ja. Uh, Wat was trouwens raak... uh, de, de, de plek die het eerste vol was. De nacht. Tussen ja. 12 en 3 en drie en oh, was de dus het eerste vol. Dat is grappig, ja. hè? Ja. Dat je zou verwachten dat, dat de avond uh, het eerste vol zou ja. zijn. Maar de uh, nacht hoor ik was dus... Horeca uh, mensen kwamen na hun uh, werk. Uh, ah. Mensen die zeiden van ja, ik wil dit gewoon een keertje s'nachts doen. Uh, mensen gingen daarna... Vakantie gelijk. Uh, die hadden hun vakantie omgeboekt zodat ze later konden vertrekken. Uh, de meeste rare dingen hebben we meegemaakt. Heel vandaag. apart. Dus, uh, ja, ja, de sfeer super. was, want ik heb op tv uh, gekeken naar, uh, ja. naar de uitzending. Uh, want he, dat was dus 24 uur op tv. Ja, we hadden uh, een livestream 24 ja. uur lang met Food Reporter. Ja, ja, het, was, het was een hele gezellige sfeer. Wat ik tenminste ja, ja. kon Ja, het was supergezellig. Ook uh, met, uh, met de chefs, iedereen uh, die meewerkte. was gewoon. Uh, de inzet was enorm. Wie, wie, wie, en uh, supergezellig. En was met het idee, was dat het idee ja. van jullie? Ja. Ja, zeker. Nou, dat, uh, dat is toch wel heel goed te bevallen. En, uh, zeker volgend... Het smaakt naar, uh, meer, ja. Ja, ja, het smaakt naar <laughs> meer, ja. Ik, ik moet zeggen, het, het is wat mij betreft een beetje onderbelicht gebleven, het geheel. Ja, achteraf, hè. Ja. Ja. Het was het grootste evenement, het, ja. dat kun je, je niet Absoluut. voorstellen. Maar in de aanloop ernaartoe... Wat we merkten is dat veel mensen wisten niet goed wat ze moesten verwachten. En ze waren een ja. beetje huiverig, van nou, wat is het dan, weet je. Ja. Ja. En dus voor de gasten ook, heel veel gasten, nou, we wachten wel even af. En op het laatste moment, nou, we willen toch wel even komen... Ja. Ik had dus, geen uh, idee hoe bijvoorbeeld de, de aanmelding was. Ik hoorde dus achteraf inderdaad dat het via een veiling uh, is uh, gegaan. Dat is ook niet goed aangekondigd in de, in de media. Nou, dat zijn dan wel dingen waar jullie in kunnen verbeteren. Ja, lijkt bij ja zeker. De, de, de vooraankondiging. <kliek> ja, jullie zaten uh, ook niet helemaal vol, hè? Er in eerste in instantie niet. Geweest. Uiteindelijk zijn, zijn, zijn, zaten we elke ronde helemaal vol. Dus, uh, maar dat is dan, dat is dan ja. opgevuld zeg maar niet helemaal zoals jullie dat hadden willen doen? Nee, we hadden natuurlijk het liefst van tevoren helemaal volgezeten. Ja. Maar uiteindelijk ook mensen die de livestream zijn gevolgen, die hebben uiteindelijk uh, gezien van... hé, hey, dat is wel heel erg gaaf, hier wil ik toch bij zijn. Dus die hebben toch nog gebeld van... hé, hey, ja. is er nog een plekje? En uiteindelijk hadden we één sessie zelfs acht mensen te veel eigenlijk. Maar het betekent dus uh, dat je volgend jaar dan weer hetzelfde bedrag binnenhaalt? Of is het zo dat je kunt zeggen... Uh, we kunnen het duurder verkopen? Volgend jaar gaan we het duurder verkopen. Want mensen weten wat ze kunnen verwachten. Ja, en, uh, ja, dit, dit was de inzet en uh, ja, nu beeldmateriaal zijn ze al de We hebben veel materiaal en uh, mensen kunnen allemaal zien wat er gebeurd is. En ja. uh, hoe gigantisch gaaf het was. Dus ja, volgend jaar En ook hopen bedrijven we, die misschien ja, wat precies, meer benaderd kunnen worden. Volgend op, jaar hopen we gewoon veel meer op te halen. Maar ja, dat ligt er ook weer aan als je weer alle sponsoren meekrijgt en zo. Net als uh, waar we hier zitten ja, Misschien Oogland kun je met andere dingen gedaan. combineren. Ja. Ja, dat, je, dat je bedrijven ook. Uh, dat je nog iets anders erbij uh, doet. Wat uh, weet ik veel mensen die. Uh, Daarna nog, uh, nou, ik noem maar wat, uh, pijn in hun nek hebben kunnen. <laughs> massage. Massage <laughs> <Ja>. of. <laughs> nou ja, <laughs> ik, ik dat, dat, dat gaan we de komende, komende maanden rustig gaan bekijken wat, uh, wat er nog meer in te vullen is. En uh, wie er mee willen werken. En uh, hoe we zelf tegen nou, nou, Jullie aankomen. zijn in ieder geval tevreden, lijkt me. Ja, ja zeker. Nou, je moet wel, we hebben het nu in tien weken op poten gezet. Dus dat is natuurlijk een heel korte ja. tijd. En nu, uh, nu weten we dat het volgend jaar weer. Hoe lang heb je, je geslapen dan? daarna? Uh, dan vrij weinig, want er was kerst daarna. <laughs> Ja, dus we hebben oh, daarna gewoon nee. ja, 40 uur gewerkt en daarna gewoon uh, normale nachten weer gedraaid. Maar uh, we hebben nu een jaar in de voorbereiding. Dus we hebben nu in principe alle tijd om... Ja, nog even over die, die voorbereiding. Uh, ik begrijp wat jullie worden dat je het volgend jaar weer wil doen. Of dit jaar eigenlijk. Ja, we moeten, ja. We moeten eigenlijk wel. <lacht> no pleasure. Nee. Dat is waar. Uh, als dat nou groot wordt, en, en, en, dan hou je het dan toch in je eigen zaak? Daar moeten, moeten we over nagenken en daar moeten we over vergaderen. Of zeg je, we, willen, we houden het binnen de grenzen van onze eigen zaak. We houden, er zijn grenzen en we willen het niet al te groot laten. Nou, We gaan gewoon met mensen praten en er zijn verschillende partijen die ons mee willen helpen. En uh, gemeente Zandwoord uh, heeft heel veel medewerking mee verleend. Maar ja, misschien uh, volgens mij is het in halen, Dus uh, misschien dat we in halen wel wat gaan doen kan ook dus, uh, we, we, we, we weten nog, nog niet, alles staat nog open. Ja, Oké, okay. ja. daar gaan jullie over denken. Ja. Dus alle mensen die wat hebben, die kunnen altijd bellen. <lacht> ja, ja goed, goede ja, ja. ideeën zijn natuurlijk altijd ja, ja, en welkom en als je, je wat, me wat me meer wel. ruimte hebt, zei het net tegen Rob al, een diner al. Ja, maar, ja. ja, ja, maar Als, maar als het je het op een andere locatie kan doen, dan kun je er inderdaad wat, wat meer mee doen. Ja, ze, ja. Met een klein proeflesje van de heer Dolderman. Ja natuurlijk. Ah, <lacht> Ik ben altijd de altijd schreeuw. 24, 24, 24 uur lang dansen hè? Ja, nou. Dat kan ook, ja. ja dat is nieuw, hoor. Hey, maar in ieder geval, uh, jullie hebben succes gehad. Uh, ik, uh, ik vond het heel bijzonder wat jullie gedaan hebben en uh, ik, uh, ik hoop dat ik volgend jaar uh, er ook uh, zelf bij mag zijn. Heel veel uh, succes met de organisatie van het uh, volgende jaar en uh, bedankt dat jullie uh, wilden komen om ook, ja, bedankt. Uh, Rob ook bedankt en vanavond veel plezier en mocht ik na de, ik de nieuwjaarsreceptie van de golfclub nog tijd over hebben om bij te komen dansen, dan uh, meld ik mij. Heel graag. Ja, gezellig. Okay. Wat, uh, wat gaan wij, ja, wij doen? Ja, wij gaan uh, het laatste item van het programma, het laatste, dat is ja, de agenda. De agenda. Zal ik maar vast starten met ja, de agenda? Ja, begin jij maar met de agenda. Oh, ok. Nou, dus vandaag, uh, zoals we al hebben gezegd... het nieuwjaarsbal in de krocht van het, uh, Rob. Ja, het nieuwjaarsbal hebben we inderdaad. Uh, dan uh, is er op het circuit ook nog het een en ander gaande ja. vandaag. Daar is een nieuwjaarsrace gaande op dit moment. Dus wil u nog kijken? Haast u naar het circuit. Morgen... 5 januari is nieuwjaarsconcert ook al genoemd in de Agatha-kerk. 7 januari hebben we Cinema Nostalgie met Mary Poppins... Julie Andrews en Dick van Dijk, een klassieker... 8 januari is de kerstboomverbranding. Die is een beetje andere plek, heeft die. Ja. Uh, die is bij uh, de stoel. Bij Skyline ongeveer. En dat begint om half acht. En 11 uh, januari... is het uh, algenoemde... Winter, uh, evenement van Centerparks. Ja, dan heb ik nog even... een uh, ingelaste... Uh, uh, mededeling... over aanstaande 7 januari. Uh, dan is er om... Uh, half acht bij Club Nautiek een bijeenkomst... om uh, de teken... Standers van het windmolenpark voor de 6 kilometer kust te informeren over de laatste status. En ook de uitkomst van de rapporten opgesteld. op verzoek van minister Kamp en minister Schulz van Hagen. Uh, nou, er is een Facebook-pagina waar je kunt kijken bij Facebook tegen windmolenparken. Als je Facebook hebt, natuurlijk. Maar in ieder geval, het zou heel fijn zijn. als iedereen die er tegen is. 7 januari naar Club Nautiek zou kunnen komen om half acht. Om in ieder geval te laten zien dat we hier in Zandvoort. niet gaan. Gediend zijn van deze windmolens ja. om okay. ons uitzicht te verpesten. En bovendien uh, zitten er een heel veel andere nare dingen ook aan vast. En die kun je dan horen als je naar Nautiek komt. Ja, dat klinkt een beetje partijdig. Uh, ja, nee, dat is niet partijdig. Het nee, is nee, gewoon, nee. Uh, ik, ik vind blaaf, gewoon ja. dat dat uh, goed ja, precies. Nou, uh, we gaan bedanken. sluit af. Hè? Ja, ja uh, we gaan bedanken. De, de, in de eerste plaats natuurlijk Floris Faber met uh, Hoogland.